broeders en zusters. Het thema die ik uh, voor vandaag heb, is geloof en zegen. Voor deze twee dingen wil ik namelijk vandaag spreken. Ik denk dat het heel belangrijk is om het te weten, maar voordat ik eigenlijk daarover ga spreken, zou ik graag even de krant willen doornemen. Lijkt een beetje op het nieuws hier, hè? We hebben hier ook zo'n Israël krantje, dat krijgen we eens in de maan. En eigenlijk. Dat galmt een beetje, Eigenlijk. Zeg maar die andere. Eigenlijk is dat mijn enige graadmeter wanneer ik eigenlijk iets over Israël wil weten. Omdat wij hier in Nederland zo'n krantje hebben en. En. Ja. Ik denk iedereen wat kan kan, kan, kan nemen tot zich als, als, als informatie. Ik zal maar deze ene dit, dit zetten. Ik moet het een beetje. Ik moet het een beetje van de kranten hebben. En van het krantje. Voor Christen en voor Israël. En eigenlijk moet ik zeggen, we hebben hier in, in, in deze gemeente heel veel dingen geleerd. Ik heb in de jaren heb ik heel veel geleerd van iedereen die hier voor is gegaan. Ja, als we dus over, over angst, wat we kort geleden hebben mogen horen hier zo. En, uh, nou, u kan, kan van alles opnoemen, u kan niet zeggen dat u hier gezeten hebt en dat u helemaal niets geleerd hebt. Dat kan niet. Er is voldoende informatie daarover. Maar ik wil één ding zeggen voordat ik ga spreken. Een mens die wordt zoals die is door zijn verleden. Door de gebeurtenissen in zijn, in zijn verleden. Uh, ik wil even een stukje over mezelf vertellen. Ik heb, ik heb altijd een probleem gehad. Ik wil mijn naam zuiver houden. Want een zuivere naam is heel belangrijk. En ik heb daar gewoon problemen mee. Als iemand je naam door de slijk haalt... Want je naam staande houden, zuiver houden, is veel moeilijker als, als dat die door de slijk is geweest. Maar daar hebben ze altijd over van, oh, daar heb je die Antonis. Ik heb een gigantische probleem gigantisch over mijn naam. Dat, het, dat er een moment was geweest dat ik die naam niet eens meer wil dragen. Waarom? Vanuit de schande. De schande die je die, die, die, die dus eigenlijk... Heb opgelopen. door je verleden. Door wat er gebeurd is. Buiten je schuld om. Maar ook mede zelf schuldig te zijn. Uh, voor de, voordat ik er eigenlijk was op deze wereld. Is er bij, bij ons in de familie ook zo'n situatie geweest. Dat mijn oom. Die kwam achter. Dat zijn vrouw dingen heeft gedaan. Die hij dus niet kon verwerken. Hij heeft de volgende dag is die ochtends vroeg opgestaan. Hij heeft zijn twee kindertjes in die tijd drie of vier jaar, heeft hij gegroet om vijf uur morgens en hij is naar de trein toe gegaan, hij heeft zijn kapot geschoten en de trein eroverheen. Waarom hij dat gedaan heeft, heeft hij in zijn brief achtergelaten omdat hij de schande Hij kan de schande gewoon niet aan van wat er gebeurd is. Bij mij speelt dat ook een hele grote rol. Toen ik trouw met mijn vrouw, wil ik dus niet dat ze mijn, mijn naam draagt. Dus het gaat heel ver. En die pijn, dat is er af en toe nog. En van de week kwam ik er weer iets achter. Dan lees ik de krant, Christenen voor Israël en wat gebeurt er? Door meneer Ari van der Veer die ging naar Israël toe, naar Jeruzalem. Op Shabbat reed hij in zijn auto. Door een wijk. Waar de Joden zitten. De orthodoxe Joden. En die krulletjes in het zwart. Er werd echt duidelijk geschreven daarin. Eigenlijk wil ik er niet over praten. Nou, u mag rust weten. Ik heb een slechte ervaring. En eigenlijk kwam ik in een depressie terecht. was boos. Ik schaam me ervoor. Want ik hoor bij ze. Ik hoor bij die, bij, bij die club. Joden of Israëlieten. Deed pijn. En toen ik woensdag een bijbelstudie had. Na de bijbelstudie heb ik nog met Anker en Wim gesproken. En ik ben blij dat ik dat gesproken had. Want ik moet ook iedere keer... Naar het woord van God grijpen. Hoe sterk je ook mag zijn, je moet iedere keer moet je terug naar het woord. Want je wordt altijd mee geconfronteerd met dit soort dingen. En het woord die gesproken wordt heb ik namelijk uit Hebreeën. Kom maar even lezen, Hebreeën 4. Je, je, God troost je niet met een liedje. Een liedje die, je, die, die gezongen wordt, kan je troosten. Ik ben iemand zeer emotioneel. Ik kan een hele, hele nacht wakker, zijn, wakker liggen. En blij zijn. Als ik naar blues of naar, naar soul en aan dat soort muziek hoor. Of Hawaïen. ik hou van heel veel soorten muziek. Maar dit is niet wat mijn ziel zal genezen. Genezing komt door het woord. Die schade die, die ik heb opgelopen door mijn verleden en door mijn voorgeslacht. Dat blijf ik bij me, dat blijf ik bij me houden. Als ik in de gedachten kom, dan komt er, komt er nog wel tranen uit. Maar alleen God kan je genezen. Hoe doet hij dat? Hebreeën 4 vers 12. Want het woord. Want het woord Gods. Is levend en krachtig en scherper. Dan een enig tweesnijdend zwaard. zwaar. En het dringt door zo diep. Dat het van eensheid ziel en geest. Gewrichten en merg. En het schrift. En het, en het schif overleggingen en gedachten des harten en geen schepsel is door hem verborgen want alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen het woord van God die geneest je ziel hij scheidt je ziel en je geest uit elkaar hij splijt hem midden. ...opdat we door de geest van God mogen leven. Wij moeten dus... ...genezen... ...te alle tijden. Je kan niet met de ziekte blijven rondlopen. Je, de liefde... Die, die, die, ...die we dan krijgen... ...is wel mooi... ...en mooi meegenomen. Een arm om je schouder... ...helpt heel veel. Iemand laten uithuilen... ...is goed... Maar je ziel geneest daar niet van. Alleen het woord van God... ...kan je staande houden... ...en het woord van God kan je genezen. Hij kan je ziel genezen. En ik kan zeggen dat hij mijn ziel heeft genezen. Maar als we denken dat wij... ...zelf beter weten... ...dat we door dat we een liedje maar steeds vaak genoeg draaien... ...dat we daardoor heen zullen komen... Dan hebben we eigenlijk, moet ik heel voorzichtig wat ik ga zeggen, ons eigen boven God gesteld. We hebben van onze kennis, van onze kennis die we hebben, hebben we een God gemaakt. Maar ik doe het wel op deze manier. Want het helpt wel. Het helpt niet. Het, je geneest namelijk niet. Je moet genezen van de ziekte die je hebt. Nou die ziekte die ik heb, dat ik schaam dat ik Antonus heet. Dat, dat, dat slijt, maar het komt toch weer op. En dan moet ik daar toch over spreken. Ik moet erover praten. Want als ik dus niet spreek... tegen Ang of tegen Wim of tegen jullie allemaal... dan, dan begraaf ik dat in mijn hart. En mijn hart is geen begraafplaats. Het is een plaats waar God woont. Ik moet het uiten. En let wel, de woorden die ik dus gehoord heb op die woensdagavond... het was geen prettige woorden... Zeker niet wat Anker gezegd hebt. Was helemaal niet lekker. Maar het was wel genezing voor me. Ik ben wel daardoor genezen. Want ik ben naar huis gegaan en ik las dat. Ja, dit was even vergeten. Ik was dit gewoon vergeten. Omdat mijn naam zuiver moet blijven. Het staat vast, als mijn zoon iets lelijk gedaan heeft, schaam ik me ervoor dat het mijn zoon is. Maar dan zeg je, dat moet je niet doen. Je vergeeft hem wel, maar die schande, dat voel je toch in je ziel. Dat voel je toch in je ziel, en daar moet je steeds van genezen. En dan moet je naar God toe gaan, want het woord van God, als je die vergeet, komt de pijn gewoon weer terug. En daar heb je enorm veel last van. Ik ga nou even naar een ander onderwerp. Ik heb ook gelezen. Over. Heeft u het songfestival nog gezien? Nee? Jammer hoor. Ik vind het wel jammer. Want Israël deed mee. Israël deed mee. Alleen daarom heb ik het nagekeken. Ik moet mijn informatie daarvan uithalen. Maar nogmaals, ik zeg... Pas op voor de krant die we hier hebben. Het Israël-krantje. Want die gegevens kloppen niet. Kloppen niet altijd. Dus u moet het, zoals broeder Verdao mij altijd geleerd heeft... Door de regels doorlezen. Want ik heb namelijk andere informatie gehoord. Er was een vrouw. Helaas. Maar toch ben ik wel blij... Er zijn eigenlijk twee meisjes die mee zijn gegaan om Israël te vertegenwoordigen. Het ene meisje die heet, die heet Noah, een dochter van een orthodoxe Jood. En zij heeft een vriendin en dit is een Palestijn. Samen zongen ze voor Israël om Israël te vertegenwoordigen. In het songfestival. En het thema of. De naam van het liedje was Damascus naar de W. Vertaald, er moet een ander weg zijn. Israël is al jaren in oorlog, al jaren in oorlog. En met wie heeft die oorlog? Met zijn buren. Met zijn buren heeft die oorlog. De ene een bommetje stuurt, komt de ander weer met een bommetje. En zo gaat het maar door. Ik wil je een stukje uitlezen. We hebben de verkiezingen gehad. Oh ja, dat wil ik ook maar niet lezen, want uiteindelijk hebben ze verkiezingen gehad en ze hebben dus de meerderheid van stemmen, maar nog kan Israël dus uh, de winnaar niet als premier van Israël laten worden. Het gaat niet goed met Israël. Als ons één ding duidelijk is geworden van alles wat er, wat er zich tussen ons en onze buren heeft afgespeeld, dan is het dat we de verkiezingen verlossing voor onze problemen echt op een andere manier moeten gaan zoeken tientallen jaren oorlog geweld en leed hebben ons in feite nergens gebracht want wat doen we dan met onze buren wij bleven elkaar uitschelden bedreigingen uitmoorden er moet een andere manier zijn om dit probleem op te lossen en deze twee meiden die zongen voor Israël, een Jood en een Palestijn. Ik vind het geweldig. Ik vind het gewoon goed nieuws. Maar ik heb ook nog in een ander, ander krantje een klantje van de, van de vorige maand, een stukje gelezen over een crisis in Israël. Ze hebben daar een watercrisis. Ooit van gehoord? Er is geen water in Israël. Toen ik dat hoorde. Ik denk daar moet ik toch over spreken. Want ik hoorde er eigenlijk niemand over praten. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gehoord. Als ik dat krantje niet gelezen had. Had ik het echt niet geweten. Watercrisis. Israël belangrijkste bron van water. Is het meer van Galilea. En dat meer komt om al het water. En daar zitten de waterpompen. En dan wordt het water opgepompt. Naar de huizen er wordt drinkwater gemaakt. En dan worden alle huizen voorzien van water. Maar op dit moment regent het bijna vijf jaar. Heel weinig of bijna niet. De watervoorziening is, gaat binnenkort onder aan zoen. Maar God zij dank zeggen we. Israël. Die hebben namelijk een uitvinding gedaan. Ze gaan zeewater, drinkwater maken. Of ze pompen gewoon water. Uh, hoe je dat water nou weer? Grondwater, die, die, uh, die, die verwerken ze als drinkwater. Het probleem van het grondwater drinkwater maken is dat het op een gegeven moment het grondwater samengevoegd wordt met zeewater. Dan wordt het zoutwater. En als dat, als dat zoutwater als grondwater wordt, dan komt er geen gewas meer. Dan groeit er helemaal niets meer. Israël pleegt dus gewoon op deze manier zelfmoord. Ze geloven alleen maar in hun eigen technologie. Maar wat zegt God? Want hier gaat het namelijk om. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi wat hier dus wel gesproken wordt. Als ik Salomo vanmorgen heb gelezen. Dan zegt hij van. Ik heb een enquête gedaan. Ik heb een onderzoek gedaan. Over heel Israël. En ik kan, ik kan zeggen dat er één op de duizend mannen wij zijn. En tussen hen bevindt niet één vrouw. Ik ga het in orde maken voor u. Ik ga het in orde maken voor u. Ik ga een stuk lezen. Vertrouwen. Een Joodse vrouw in Israël luchtte haar hart op over de crisis. Ik ben wel blij met de ontziltinginstallaties, installaties. Maar ik zou het mooier vinden als Israël zijn vertrouwen op God stelt. Dit zegt een vrouw. Het schijnt dat het niet zo makkelijk is voor een vrouw daar om te spreken. Maar die mannen mogen wel goed luisteren naar wat zij zeggen. Nu lossen we alles zelf op. En hoeven we niet op hem te vertrouwen. Hij is toch altijd degene die regen geeft. Een tijdje terug riepen we, riepen we je op. Om te bidden voor regen in Israël. En dat is nog steeds hard nodig. Maar bid vooral dat het Joodse volk op God zal vertrouwen. Ik vind het laatste gewoon heel erg belangrijk. We moeten niet bidden voor regen. Maar bid dat het, dat het volk van God vertrouwt op hun God. Ik wil een stukje lezen uit Deuteronomium 11 vers 10. Want hier staat namelijk om. Want het land waarheen, waarheen gij komt om hem in bezit te nemen. Is niet als een land Egypte waaruit gij getrokken zijt. ...dat gij na het zaaien kunstmatig moest drinken en als een moestuin. Maar het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen... ...is een land van bergen en dalen dat waterdringt van, van de regen des hemels. Een land waarvoor de Heere uw God zorgt... ...bestendig in zijn ogen van de Heere uw God daarop gericht... ...van het begin des jaars tot het einde... Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, hebt u dat vaker gehoord? Eerst anders staat het naar zijn stem. Ja? indien u aandachtig luistert naar zijn stem, hier staat aandachtig luistert naar zijn geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Heer uw God liefhebt en hem dien met uw ganse hart en uw ganse ziel. Dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren, uw mos en uw olie kunt inzamelen. En ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. Tot zover. Als Israël hulp moet verwachten, dan moet hij dat van God verwachten en niet anders Loes en zusters ik wil, ik wil verder gaan met, de, met het woord althans daar ga ik nu aan beginnen ik wil, ik wil spreken over geloof als ik vraag dan heeft iedereen geloof iedereen gelooft overal in maar wat is geloof eigenlijk ook de Bijbel probeert te verklaren wat geloof eigenlijk betekent ik geloof ook ik geloof ook. Totdat. Tot dat moment dat ik het woord van God hoort spreken. Wat geloof eigenlijk is. Dit staat niet in de Bijbel. Maar God moet in ieder van ons aanraken. Om te vertellen wat geloof eigenlijk betekent. Ik heb dat eigenlijk dus nooit geweten. Ik dacht van nou, we zullen wel even geloven in God. En dan komt het vanzelf wel goed. Het komt vanzelf wel goed. Want je gelooft in God. Maar wat is eigenlijk geloof? Op een sabbatmorgen mocht ik een preek horen. Dit is wel een oude koe uit de halen, Die ik broeder verdouw ooit hoort spreken. Hij vertelt een verhaal. Vroeger kon hij nog verhalen vertellen. Dat Vandaag wel een beetje arm vind ik. Vroeger kon hij nog verhalen vertellen. En hij vertelt... Een koorddirigent, Een koorddanser. Die span een touw tussen twee kerktorens. Hij pakt een kruiwagen. En zet er een zak aardappelen erop. En hij vroeg aan de gemeente wel 400 man wie gelooft dat ik met deze zak aardappelen, aardappelen naar de overkant van de kerk toren loop en iedereen die daar stonden die zeggen dat kan niet daar geloof ik in zei die goed ik zal het anders doen hij pakt die zak aardappelen, die legt die neer. En hij zegt, wie wil met mij mee naar de overkant van de kerktoren? En er is niemand met hem meegegaan. De rest van de preek is bij mij niet bijgebleven. Ik ben naar huis gegaan, helemaal depressief, want mijn geloof die rammelt alle kanten. De geloof die ik heb was dus totaal helemaal geen geloof. Geloof je in God? Ja, ik geloof in God. Zeker weten. Geloof je ook in Jezus Christus? Heel maar geen probleem. Ik geloof dat hij gekruisigd is en dat hij op is gestaan. Ik geloof. Maar ik ga echt niet in die kruiwagen zitten. Dat doe ik dus niet. Even later... ben je zelf niet eens dat hij dit verhaal verteld heeft... dat hij de, de koorddanser is. Hij is de kortdanser kort, kort geworden. Er zijn maar een paar met hem meegegaan. In die kruiwagen. Van de mensen die gehoord hebben. Echt geloof gaat veel verder. Geloven doe je daar namelijk tot de daad. Tot het gaatje zeggen we. Je gelooft dat het gaatje. We hebben wel eens over, ja, het kwartje is nog niet gevallen. Het kwartje moet eens vallen. Ik kan u één ding vertellen. Het kwartje valt pas als u geloof hebt. Als je het doet. Want geloof van je lippen, dat zegt dus helemaal niets. Het kwartje gaat pas vallen als je geloof hebt. Als je die daad verricht, dan zal je de heerlijkheid God zien. En niet eerder. Iedereen geloof. Maar broeders en zusters, er waren maar weinig gelovigen. In het Nieuwe Testament waren er geen gelovigen. De discipelen, die geloven niet. Maria, die gelooft niet. Zij gelooft wel wat ze geloven wil. Want toen er gezegd werd, Maria, je zal zwanger worden. Wat zegt Maria? Mij geschieden naar uw woord. Geweldig. Dat was geweldig. Helemaal geen probleem. Maar hij zegt dat hij gekruisd zal worden. Hij zal doodgaan. En op de derde dag zal hij opstaan. Er was er niet één die geloofde niet één, ook niet zijn discipelen, ook Maria, niet, uh, niet, niemand, geen één mens. Ik zeg nogmaals, geloof is tot het gaatje. We zeggen wel dat de Sadduceeërs niet geloven in de opstanding en de fariseus wel. Maar eigenlijk geloven ze geen één van beiden. Ze geloven van geen één van beiden. Je kan op papier wel een gelovige zijn. Maar daar ben je het nog niet. Geloof is tot de daad. Veel van ons geloven het wel. En dat geloof gaat heel ver. Als twee jonge mensen elkaar tegenkomen. Dan geloven ze dat ze tot de eeuwigheid samen zullen blijven. Want wij houden van elkaar. Dus niet. Het is niet te houden. Geloven ze op dat moment? Ja, zeker geloven ze wel. Maar wat is geloof nou eigenlijk? Ik denk dat, dat, dat ik dat vandaag niet oplos. Maar probeer zelf voor jezelf te nemen. Wat is nou eigenlijk geloof? Wat is nou eigenlijk geloof? Je moet betrouwbaar zijn... met alle woorden die je uitspreekt. Dat moet waarheid worden... Als je eenmaal gesproken hebt, doet het dan ook. En als je morgen dus hoort van de Heer wat, wat we dan moeten doen. Ga dan met hem mee. Maar blijf niet zitten. Want we moeten verder. Dit geloof ik wel en dat geloof ik niet. Geloof gaat veel verder, broeders en zusters. Geloof is blindelings op God vertrouwen. Geloof is... Wandelen met de Heer. Met hem wandelen. Alle kanten waar hij je naartoe stuurt. Ga er gewoon heen. Dat is geloof. Doe alles wat hij zegt. Het was in die tijd dat de Heer Jezus op deze wereld kwam. Geen geloof. Er waren alleen nog maar de fariseeërs en de sadduceeërs. En meer dan dat was er eigenlijk niet. Zij houden dus een beetje de wet staande. Maar wel op een hele verkeerde manier. Laten we een stukje lezen uit Marcus. Marcus 8. Vers 11 en de Farizeeën die liepen uit begonnen met hem, met Yeshua, te reden twisten en zij begeerden van hem een teken uit de hemel om Yeshua te verzoeken en hij liep zuchten in zijn geest zeiden waartoe begeert dit geslag een teken Voorwaar, ik zeg u aan dit geslag zal voor zeker geen teken gegeven worden en hij liet alleen en hij liet hen alleen en ging heen en ging verder scheep, vertrok naar de overkant. Dit waren de mannen met de pijpenkrullen die vandaag van de dag ook nog in Israël was. Is. Yeshua die keert zijn rug om en die, gang, die ging per schip naar de andere kant van het meer. Hij, hij gaf daar helemaal niets hij gaf niets antwoord, hij keerde zijn eigen om en hij ging weg. En zij hadden vergeten brood mede te nemen. En behalve een brood hadden zij ook niets bij zich in het schip. Hij gebood hun zeggende: Zie toe, wacht u voor de zuurlesem der Fariseeën en de zuurlesem van Herodes. Hij zei: Hier, pas op voor de zuurlesem van de Fariseeën. ...en van Herodes. Wat bedoelt hij hier dan mee? De discipelen verstonden niet... er helemaal niets van. Maar niet daarvan, van want we hebben brood vergeten... ...en we zijn zomaar aan boord. Maar hij had dus helemaal niet over brood. Hij had helemaal niet over brood. Hij had over de zuurdesem ...van de farisees... ...en van Herodes. Het is... ...het is zo... ...dat op een gegeven moment... Tot zes jaar geleden moest ik helemaal om met het woord van God van wat ik geleerd heb. Ik moest dus alles overnieuw lezen en begrijpen, want ik heb eigenlijk alles verkeerd begrepen van wat ik geleerd heb. Ik moest helemaal om, want ik was net als deze deze discipelen van Yeshua. Hij spreekt over zuurdezen. en zei: "Oh, hij bedoelt zeker brood. Hij hebt niet over brood. Hij zegt: Pas op." ...voor de zuurdesem van, van Herodes en van de Farizeeën. Wat is het dan met Herodes? Herodes, daar zitten namelijk de Herodianen. En die Herodianen, dat zijn namelijk Sadduceeën, merendeels. En zij zijn de schriftgeleerden van het Sanhedrin. Zij hebben daarvoor het zeggen... En samen hebben ze een coalitie gevormd met de farisees. De farisees waren in de tijd van Yeshua in de minderheid. En weet u wat het is? Met een, met een, met een coalitie moet je altijd water in de wijn gooien. Die sadducees geloven niet in de opstanding. De farisees wel. Maar als je er maar niet mee over praat, ga je samen overweg. Toch? Geen probleem. Helemaal geen probleem. Niet over praten. Maar in de tijd van Paulus werd het even anders. Toen Paulus in de problemen terecht kwam. En toen hij zijn mond open mag, mag trekken. Toen zegt hij van joh. Die Jezus, die Yeshua die je gekruist hebt. Die is opgestaan. En toen hadden die Sadduceeërs en de Fariseus een conflict samen. Maar in principe geloven ze allemaal niet in de opstanding van Christus. Niemand gelooft daarin. Maria die kwam op de laatste dag, op de derde dag, om Yeshua te balsemen. Ze had kunnen weten dat hij op de derde dag zal opstaan. Iedereen wist het. Het is zo vaak in het woord van God, in de Evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes gesproken van zijn dood en opstanding. Maar niemand heeft hem op de derde dag verwacht dat hij op zal staan. Er was niet voldoende geloof. Geloof is namelijk alles absorberen wat het woord van God tot ons spreekt. Dat is geloof. Maakt niet uit wat er gebeurt. Dat is pas echt geloof. Ik wil nu verder gaan over de zegen. Ook dat geloven we graag. Dat God ons zegen. Als we iets krijgen, dan zeggen we van... God God heeft mij gezegen hiermee. Daar heb ik ook mijn bedenkingen over. Weet u dat er heel veel lieve mensen... Heel veel lieve mensen... Een bewogen hart hebben. Daar hebben ze Joshua en Jawe nooit gekend. En die geven dingen weg aan mensen. Uit een bewogen hart. Dat noemen we een zegen van God... Nee, het werd even een beetje anders. Ik kwam een keertje met mijn ziel onder mijn arm bij mijn moeder thuis. Ik was gebroken. En ik kwam binnen en ik zeg, moeder. Mijn lichaam, het lijdt zo. Mijn moeder keek me aan. Ja, ik was een zoon van dertig, over de dertig denk ik. Mijn moeder keek me aan en zegt, man ga even zitten. Ze noemen me manneke. Ga je even zitten, zegt ze. Ze zegt, weet je wat er met jou aan de hand is? Jij mist de zegen van God. Pst, zegen van God. Wat heb ik nog met zegen te maken? Ja, ik ben gedoopt. Zeker. Maar de zegen. Wat wil dat nou zeggen? Wat is nou de zegen van God? En toen ik er een paar jaar met haar naar de kerk ging... Er wordt altijd de zegen uitgesproken. De Heer zegen u, behoede u. Op een gegeven moment, na maanden, kom ik in opstand. Ik zei: mijn hele huiskamer zit vol met de zegen van God. Wat is nou de zegen van God? Ik, ik zal u dit vertellen: het is iedere dag worstelen over het begrip. Wat de zegen van God is. Dit wat ik u ga vertellen, staat dus niet in de Bijbel. Maar ik probeer u met minder woorden uit te leggen wat de zegen van God eigenlijk inhoudt. Het is niet zo dat we dus bidden voor regen, dat er regen komt. Zo werkt de zegen van God dus niet. Hoe werkt die dan wel? Ik heb, ik heb er iets op gevonden, broeders en zusters... De zegen van God. Ja, we willen graag geloven dat God ons altijd maar zegen. En uh, we zijn in de kerk geweest, dus daar ontvangen we de zegen van God. We zijn weer vervuld met de zegen van God. Voel het voelt weer lekker. Maar God heeft me dus gezegen. Ik, ik moet u dit vertellen. Het heeft me jaren gekost... Om de zegen van God uit te beelden wat het eigenlijk betekent. Dit is gewoon een A4'tje. Ik heb er iets mee gedaan met dat A4'tje. Ik heb hem gevouwen en gevouwen en gevouwen. Doordat het eigenlijk een papieren vliegtuig is geworden. Wat is nou eigenlijk werkelijk de zegen van God? En hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou eigenlijk? kan ik gewoon bidden en dat het geld uit de hemel valt kan ik gewoon hard werken en dat ik rijk word dat ik geld ontvang wat is nou de zegen, ja de zegen is een bekrachtiger vind ik ook leuk maar hoe leg ik dat aan iedereen uit dat die begrijpt wat de zegen van God is Wij weten gewoon dat er een zwaartekracht bestaat als ik dit loslaat, wat gebeurt er dan? die op de grond. Omdat is. Omdat de zwaartekracht er al eenmaal is. Wat moet je doen met deze vliegtuig dat die kan vliegen? Wanneer je, wanneer je, die, wanneer, wanneer je dit, dit vliegtuig wanneer we snelheid maken, wanneer we snelheid maken, dan ontstaat er iets als een opwaartse kracht. Ooit van gehoord. Als ik snelheid ga maken, dan komt de opwaartse kracht op de vleugels. En dan kan die vliegen. Ik doe een proef. Ziet u dat? Dat gaat mooi, hè? Dat komt alleen maar omdat de opwaartse kracht onder die vleugels komen. Daarom vliegt die. Wij moeten dus iets doen. Als we zeggen van ik kan niet. En ik heb niets. Dan komt er ook helemaal geen zegen. Als we zo gaan zitten. Dan komt de zegen van God echt niet. Ja maar ik heb niks meer om te geven. De Bijbel zit vol met verhalen. Op een gegeven moment komt namelijk een vrouwtje. En die komt twee penningen in de offerkist brengen. Ik weet niet of u dat verhaaltje ooit gelezen hebt. En wat doet Joshua? Die kijkt zo in die kist En hij zegt tegen zijn leerlingen. Heb je gezien wat ze gedaan hebben? Ze heeft twee penningen gegeven. Ze, zij heeft meer gegeven als al die anderen. Want wat ze gegeven heeft, hebben ze namelijk gegeven van haar gebrek. Want ze had het niet. Wij geven nog het overvloed wat we hebben. U moet niet denken, u moet echt niet denken dat u financieel vooruit zou komen. Door het bidden. Ik zal u het geheimje vertellen. U moet de tiende geven. Die tiende die van de Heer is. Die moet u geven. En hij gaat je zegenen. Want hij heeft een belofte gegeven. Ik zal de hemel open Amen. Ik zal de hemel openmaken. En weet je wat hij nog meer gezegd hebt? Ik zal de afvreter van je wegjagen. Het heeft geen nut als je met bakken geld verdient. En als het daar weer met bakken geld de deur uit gaat. Het hebt dus gewoon geen nut. Je moet de zegen van God hebben. Maar hoe kom je aan de zegen van God? Alleen maar door hem te gehoorzamen. Als we zeggen dat alle mensen gezegen zijn door God. Dan denk er nog maar eens even goed na wat je vandaag, vandaag gehoord hebt. Heel erg belangrijk. Je moet, je moet dit soort dingen moet je, moet je, moet je goed doorgronden. Je moet het echt begrijpen. Het is ook niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk. Maar de zegen van God die komt alleen maar van God vandaan. Als het volk van Israël gezegen wil worden. Dan zal die gewoon naar de wetten van de Heeren moeten leven. Want zij zijn nog steeds het voorbeeld voor ons allemaal. Wij moeten bidden op dat het volk van Israël. Ja wij volgen. Daar raadvraag en daar hulp zoek. Het is niet het volk die van tweedehandse kleren moet leven. Absoluut niet. Het is niet een land waar je moet, moet reneren als je iets wil planten. Maar God geeft, er, geeft regen aan het land wanneer het nodig is. Dat geldt ook voor ons. Als we iets nodig hebben, dan kunnen we gewoon bidden tot Yahweh. En voordat we bidden, weet hij altijd al van tevoren waar wij komen, waarvoor wij komen. Dat weet hij. Hij weet dat je het nodig hebt. En hij zal het je geven. Hij heeft op zoveel soorten manieren geprobeerd om ons uit te leggen. Maar nog begrijpen we misschien niet wat hij, wat, wat hij gezegd heeft. Dat begrijpen we niet. Hij behandelt ons als kleine kinderen, als baby's. Van, oh joch, heb je, heb je dat niet geleerd? Heb je dat niet gezien? Hoewel je vader zeg maar, slecht is, goede dingen weet te geven. Als je een brood vraagt, krijg je toch ook geen slang van je vader? Als wij op deze manier het volk moet, moet, moet leren, dan zijn we toch echt ver weg. Van hem verwijderd. Als we de zeven van God willen hebben, moeten we, van hem, moeten we met hem wandelen. En wandelen is namelijk naar zijn woord leven. Naar zijn welbehagen leven. Amen. Het is heerlijk om een kind van God te zijn... Weet u dat? Wij zullen altijd, weet u, God heeft ons, heeft ons namelijk beloofd dat we rust zullen ontvangen. Die sabbatrust die heeft hij niet niets voor niets geschapen bij de schepping. Dat we zullen rusten van ons werken, zegt hij. Het geldt vandaag van de dag nog steeds dat we zullen uitrusten van ons werken op de sabbatdag. Want die dag is heilig. En hij is gezegend. Op deze dag zullen we opnieuw gesterkt worden. Om volgende week weer aan te kunnen. Dat heeft hij dus beloofd. Hij zal je dus rust geven, zegt hij. Ik zal je dus shalom geven. Maar waarom zijn er dan toch nog mensen die moeilijk hebben? Maar dan gaat het namelijk om. Want het, het woord van God stroopt niet met de werkelijkheid vandaag van de dag. En dan mag je wel vragen waarom. Als we, als we nu weten waarom het in Israël niet regen, en wat ze daar wel moeten doen, dat het wel gaat regenen, dan moeten we ook achter zien te komen van als de zegen van God wegblijft. Wat is dan de reden daarvan? Ik moet u natuurlijk nog iets vertellen. Hè? De zegen van God is niet altijd maar dat het goed gaat, dat het lekker gaat, dat het voor de wind gaat. Maar dat had ik ook gedacht. En toen het bij mij op een gegeven moment niet meer voor de wind ging. Toen dacht ik, wat is er met mij? Waar is God? Waar is hij nou? Is hij bij mij in een keer vertrokken? Nee, hij was nog altijd bij me. Alleen ik ken hem niet. Ik ken hem niet goed. Weet u? Als er één vrouw gezegend was. In de tijd dat Yeshua in deze wereld was. Dan was het Maria wel. Zij is een gezegende vrouw. Zij mocht hem baren. Maar weet u hoeveel pijn ze heeft geleden weet u hoeveel pijn Elisabeth heeft geleden haar zoon werd onhoofd dus zegen van God wil niet altijd zeggen dat het gewoon lekker op je rocking chair of je schommelstoel heen en weer wandelen van nou het gaat wel goed komen met mij zegen van God is soms ook nog hard werken maar wel met vreugde wel met vreugde hij gaat niet om de wolk heen, hij gaat dwars door de wolk met ons samen. Dat is, zo werkt de zegen van God. Ik heb ook veel moeilijkheden gehad, broeder Verdouw. Het gaat ook niet zo altijd zo makkelijk en voor de wind met Hem. Echt niet. Maar God gaat met Hem dwars door de wolk heen. Echt waar. Soms moeten we dingen achterlaten die ons dierbaar is, omdat er andere dingen belangrijker zijn, omdat ja wij dat zeggen omdat Yeshua dat zegt. Hij, hij, hij zegt nog meer dingen. Ik ga met u even nog een tekst lezen. In uh, Marcus 15. Marcus 10. Ik uh, begin van, vanaf vers 28. En Petrus begon tot hem te zeggen. Tot Yeshua. Ja, Zie we hebben alles prijsgegeven. En, en zijn u gevolg. Jezus zeide: voorwaar. Ik zeg u. Er is niets. Er is niets. Er is niemand die thuis of broeders of zusters of moeders of vaders of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie of hij ontvang honderdvoudig terug. Nu krijg je honderdvoudig terug. In deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Dan schrijft hij erachter met vervolgingen. En de toekomende tijd het eeuwig leven. Waarom staat het er dan? We zijn nog niet in het paradijs. We zitten nog steeds op deze aarde. Want als het alle, allemaal maar voor de wind gaat. Hoeven we dus nooit het paradijs te zoeken. Hoeven we daar ook nooit meer in te gaan. Maar we zitten er al. Dus dat doen we met vervolgingen. Er gaan sommige dingen gewoon niet lekker. In het leven met jaren. Sommige dingen heb je dus wel vraagtekens over. Maar Heus, hij is met ons. Want hij heeft dus een belofte gedaan. Ik zal je rust geven. Ik zal je de shalom geven. Een woord die ik tot vandaag van de dag nog niet helemaal vertaald heb gekregen. Ik zal je de shalom geven. De shalom die het volk Israël in de woestijn niet hebben ontvangen. Het geldt nog steeds voor ons vandaag. Hij zei, heden als, ik, als je mijn stem hoort, verhard je harten dan niet. Want die rust, dat geldt nog steeds, vandaag van de dag. Dat we daarin zullen gaan, opdat we zullen rusten van onze werken. Dat is een belofte. Dat verandert niet. Het geldt nog steeds. Het is heden, wanneer Gij mijn stem hoort, verhard je harten niet. Hij staat in Hebreeën 4. Het is een prachtige mooie belofte. En die belofte die staat... Het is niet verdwenen, het is niet verwaterd. God is nog steeds dezelfde toen en vandaag. Hij zegt kom tot mij en ieder die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Ik zal je de shalom geven. Alleen bij hem is er rust. Je krijgt het niet. Want hij zegt leer van mij. Leer van mij want ik ben zachtmoedig. Wij moeten worden zoals Yeshua is. Van hem moeten we leren hoe we moeten leven op deze aarde. Dan zullen we de shalom ontvangen die, die hij ons heeft beloofd. En niet anders. En dat is de zegen die God ons geeft. Door alle verdrukkingen heen. Ze kunnen allemaal lelijk doen. Maar kiest nou de weg die de Heer voor ons legt. Ga dat pad in... Ga die smalle weg in en doe wat hem welgevallen is. Want dan kan die jou zegenen. Hij zegt, mijn handen zijn niet te kort om u te zegenen, maar er zijn je zonden die tussen mij en, en u staat. Dus wanneer we de zegen van God niet ontvangen, moeten we even goed tot onszelf denken van, wat heb ik dan nou verkeerd? Wat is er dan nou fout met mij? En als er niets fout gaat, ga dan gewoon door. Prijs hem in goede tijden. Maar ook in moeilijke tijden. Blijf hem prijzen. En hoop en bid. En, en weet dan zeker. Wanneer we de hulp zullen ontvangen. Dan kunnen we alleen maar hulp van hem verwachten. En niet van de wereld. De wereld zal je dus niet helpen. Ik hoop dat ik vandaag nog een klein beetje, een klein beetje heb mogen vertellen. Wat geloof is. En wat... Wat de zegen van God betekent. Weet u? Een stukje over die angst gesproken. Ik vond het heel mooi om, om dit te zeggen. De angst die men vreest, is de vrees die men niet hebt. Vaak hebben we angst. En weet u? Voor de zondeval was er geen angst. De angst is door de zonde gekomen. Adam en Eva, die waren bang. Want toen hij zegt: Van. Toen ik het geluid van u hoor. Hij had over het geluid. Van Yahweh. Toen hij gezonden had. Hij is bang geworden. Want ik was naak. Zegt hij. Wisten ze niet dat ze naak waren? Dat wisten ze wel. Maar ze schaamden zich eigenlijk niet voor elkaar. staat erin. Maar ze zijn bang geworden. Ze zijn angstig geworden. Ze zijn angstig geworden en dat is gekomen door de zondeval. Als we dus over angst willen spreken uit de Bijbel. Dan is het een hele andere angst als we dat kennen in deze wereld. Ik ben ook bang voor spinnen. Ik ben bang voor een tijger. Ik ben bang voor vrouwen. Die kunnen ook gevaarlijk zijn. Ik ben bang voor uh, scorpioenen. Maar gelukkig leven we in een land waar geen schorpioenen zijn. Dus hoeven we niet angstig te lopen. Maar... over angst... staat er veel of weinig geschreven. Ik wil met u één tekst lezen... voordat ik dit afsluit. 1 Johannes 4, vers 18. Er is in de liefde geen vrees... maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt... Met de straf en wie vrees. Is niet volmaakt in de liefde. En nu moet u dus de liefde goed vertalen. Ik denk dat het iets moois is om voor u. Om over na te denken. Waar het eigenlijk om gaat. De Bijbel is niet zo eenvoudig geschreven. We moeten echt onze oren neigen naar het woord van God. Willen begrijpen wat er staat. Heel belangrijk. Want als ik het toen begrepen had. Had ik nooit meer om hoeven te gaan. Met mijn geloof en met wat ik geleerd heb. Van mens is geest. Heeft een ziel en woont in een lichaam. Ik moest om. Mens is een levende, levende ziel. Ik heb zoveel dingen af moeten gooien. Zoveel begrippen die ik vroeger begrepen had. Die, die, als waar, die ik als waarheid heb aanvaard. Heb ik weg moeten gooien. En op een andere manier het woord van God moeten begrijpen. Leren. Hij zei ook, leren van mij. Want ik ben zachtmoedig. Amen.